Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een voormalige bewaker van een concentratiekamp is in Duitsland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Tegen de 93-jarige Bruno Deij was drie jaar onvoorwaardelijk geëist. Hij stond terecht voor medeplichtigheid aan de moord op meer dan 5000 mensen in concentratiekamp Stoethof, vlakbij de Poolse stad Gdansk. Deij was 17 jaar oud toen hij als kampbewaker begon. Zijn zaak werd daarom door de jeugdrechter behandeld. De zaak tegen DSO een van de laatste naziprocessen kunnen zijn. Justitie in Duitsland zegt dat er nog 14 zaken in voorbereiding zijn, maar dat de nog levende daders allemaal tegen de 100 jaar oud zijn. Twee boerenorganisaties praten niet meer met het ministerie van Landbouw over de veevoermaatregel. LTO Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact zeggen dat verder praten zinloos is. De maatregel om vier maanden de hoeveelheid eiwit in veevoer te beperken staat volgens de organisatie symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving. Amsterdam gaat de maatregelen tegen de drukte in de stad verder uitbreiden. In het centrum gaan extra handhavers controleren op het naleven van de anderhalve meter regel. Dagjesmensen wordt gevraagd een bezoek aan de stad door de week te plannen. Ook wordt de verkoop van alcohol in winkels op en rond de wallen aan banden gelegd. Chocolademerk Rietersport blijft de enige die vierkante chocoladerepen mag maken. Dat is bepaald na een juridische procedure van ruim tien jaar. Rietersport maakt sinds 1932 vierkante repen en kreeg daar patent op. De Zwitserse concurrent Milka vond dat onzin... en bracht in 2010 ook een vierkante reep op de markt. Drie jaar geleden oordeelde een rechter nog... dat Rieter geen rechten kan ontlenen aan de vorm van een reep. Maar in hoger beroep kreeg Rieter alsnog gelijk. en De hoogste Duitse rechter, het Bundeskrieg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 Mag jij je beste vriend, vriendin, familielid of kennis in het zonnetje zetten bij Zonnecentrum Haarlem. Iedere zondag op CFM in De Badmuts. Marcel Hoorneman, vleesspecialist en traiteur. Vindt u op de Grote Krocht naast Albert Heijn Met vrolijk en vriendelijk personeel rekent hij voor kwaliteit zeker niet veel... Het wildseizoen is weer begonnen. Nu bij Marcel volop Verkrijgbaar. Hertenbiestuk, hazenbouten, hazerruggen, hazenrugfilet, tamme konijnboten en natuurlijk kant-en-klare hazenpeper en rode wijnstoofpeertjes. Slagerij Horneman, daar wil je nog meer van. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op het La cupolella ca vi si era patulete. Passa scambariando battolade. Con manu a papà fa guarda. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienda me che do fa fa. Tuo e vivere alla moda, ma se bevi Schiet in sota, potentieel te disturbat. Tua ballo rock and roll, tuo cappello bol. Beetje Chi dan? La borsetta di mamma tuo fa l'americano. Americano, Americano, Ma si na in Itali, siente a me non niente fa. Oké napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Kom da bota bi va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando sa fa l'amore sotto luna. Comba da bene un cape di I love you. Tu fa l'americano. Americano. Americano. Si intamme ki do fa da. Vuoi vivere alla moda, maar se bevi whisky en soda, o te siete disturbed. Tua ballo rock and roll, tu gioca pe bolle, bol, me sorte peccamel. Chi te ridan? La borsetta di mamma tuo fa l'americana, mericana, americano, ma si nati in Italie. Tienda menuncha sta niente fa oké hai tuo fa l'america tuo fa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 het Muziekmuseum via je eigen lokale of soms ook streekradio. En deze week hebben we rondleiding langs week 26. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1985. En op nummer 1 staat een nummer van Paul Hartkassel. Het nummer 19 het gaat over de Amerikaanse betrokkenheid in de Vietnamoorlog en het effect daarvan op de soldaten. De samples die we in het liedje horen, dus de teksten, komen uit de documentaire Vietnam Requiem van de Amerikaanse ABC. En de titel 19, 19, komt voort uit de bewering in de documentaire dat de gemiddelde leeftijd van een Amerikaanse soldaat in de Vietnamoorlog 19 was. in vergelijking tot de Tweede Wereldoorlog, waarin de gemiddelde leeftijd 26 was. De dialoog in deze ABC-documentaire wordt gesproken door Pieter Thomas. Laten we nog eens even een klein stukje horen.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 In de average de of van de Soldier was 26. In Vietnam he was 19. De single werd nummer 1 in 13 landen. Dat had ermee te maken dat het in allerlei andere talen is opgenomen: Duits, Frans, Spaans en Japans. Het nummer kreeg in het Verenigd Koninkrijk een Arvor Novel Award voor de best verkochte single van 1985. Hardcastle is later gedagvaard door de ABC voor het oneigenlijk gebruiken van de samples uit de documentaire. Is wel iets voor te begrijpen natuurlijk. Goed, muziekvrienden, straks een nummer uit 1967 van The Who. Wat door veel Amerikaanse radiostations wordt geboycott. Het nummer zou namelijk over masturbatie gaan.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 En muziekvrienden, wij hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Deze week het debuutalbum van de Amerikaanse rockband Heart. Met de zusjes Ann en Nancy Wilson. De plaat heet Dreamboat Annie en komt uit 1976. En we gaan daar nog een aantal nummers van draaien. Magic Man in de albumuitvoering. En ook nog Crazy On You in de albumuitvoering. Die is langer dan de single. En daar zit weer een nummertje aan vast aan de voorkant. Dat heet dan Dreamboat Annie Fantasy Child. Maar je gaat het horen dadelijk allemaal. En welke Amerikaanse pianist singer songwriter krijgt alsnog na 25 jaar in 1902 zijn middelbare schooldiploma. Hij wordt in 1949 in New York in de Bronx geboren. En de muziek waar we mee begonnen, wat we net hoorden, was van Renato Corazon. Hij was uh, Italiaanse zanger, wordt geboren in Napels in uh, 1920... en overlijdt in Rome in 2001. Hij speelde voornamelijk de traditionele Napolitaanse nummers... de zogenoemde Canzone Napolitana. In 2010 scoort de formatie Hollanda Be Cool een hit met uh, We No Speak Americano. Een bewerking van het liedje wat we net hoorden, Tu Vuo La Fa l'Americano. Op 3 juli 2010 komt het nummer op nummer 1 in de top 40 terecht. En dan nu muziek van Gene Vincent. Hij raakt op 4 juli 1955 ernstig gewond aan een been als hij in Franklin in Virginia op zijn motor wordt geschept door een vrachtwagen. Sindsdien loopt hij mank. Door dit ongeluk moet Jim Vincent de marine verlaten. Hij kiest voor een zangcarrière. In de Bradley Studio in Nashville in Tennessee... nemen Jim Vincent en de Blue Caps op 4 mei 1956 vier liedjes op. Het zijn Bebop, Lula, Woman Love, Race with the Devil en I Sure Miss You. Op Capitol Records wordt Bebop, Lula en Woman Love als hun eerste single uitgebracht. En op 16 juni van het jaar komt deze single binnen de Amerikaanse hitparade... Wie Bapalula van Gene Vincent en de Blue Caps bereikt uiteindelijk de zevende plaats. Het nummer I Shoo staat op het eerste album van Gene Vincent en de Blue Caps. En wordt in maart 1957 uitgebracht. You took away my lovely dream. You took away the kissing that I love. You took away most everything, but I don't miss one single thing, but I, I sure. Everything. But I don't think this one single thing, but I don't think this one single thing. denk ik, uit het album Crazy on You. Dreamboat Annie, album uit 1976 van Hart. Het nummer werd geschreven door uh, Anne en Nancy Wilson. Het nummer begint trouwens met een uh, intro gespeeld op een akoestische gitaar. En dat stukje heet Silver Wheels. Hierna gaat het dus over in een uh, lekker rocknummer. De tekst van het nummer gaat over het verlangen van een persoon... om alle problemen in de wereld te vergeten tijdens een nacht vol passie. Nou... Dat was trouwens een eerste Amerikaanse single... nadat in Canada er al twee singles waren uitgebracht. Het nummer How Deep It Goes en Magic Man. Crazy on You kwam niet verder dan de 35e plaats... en de Amerikaanse Billboard Hot 100... maar werd wel een van de bekendste nummers van de band. In 1977 werd het nummer opnieuw uitgebracht. We haalden in Nederland de nummer 2 notering in de Nederlandse top 40. Dadelijk gaan we nog... Dat andere bekende nummer draaien ook in de albumuitvoering. En dat heet Magic Man. Goed. Dan nu dat nummer van The Who. Wat uh, op uh, Amerikaanse stations wordt geweigerd. Het gaat om uh, het nummer Pictures of Lily. Wordt op 24 juli juni moet ik zeggen met een N. 1967 op DECA uitgebracht in de Verenigde Staten. Op de B-zijde van de single staat Dr. Doctor. Doctor omdat de tekst van Pictures of Lily nogal gewaagd is... weigeren dus veel Amerikaanse radiostations de plaat te draaien. Het liedje zou over masturberen gaan. In de tekst wordt namelijk verteld dat het ophangen van een foto... van Lily op de slaapkamermuur een hoop plezier geeft. De single komt op 1 juli 1967 binnen in de Billboard Hot 100... en bereikt de 51ste plaats. Goed, je moet maar eens even goed luisteren naar die tekst dus van uh, dat liedje van The Who. Pictures of Lily. Pictures of Lily Lily, oh Lily Dat valt niet te ontkennen, toch? Als je goed naar de tekst geluisterd hebt. Het gaat over Lily Langtree. Bekende actrice die uh, al ja, lang geleden overleed, in 1929. Ze was uh, bekend vanwege haar schoonheid. En haar bijnaam was Jersey Lily. We gaan nog even terug naar die top 40. The, goes. the Music Museum. And the beat goes on. Number 8, Good evening. This is This the 8, This is the 8, 8, Can, Can I help, I help you? 8, 8, 8, 8, 8, Flight 8, 8, 8, 8, 8,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 baby is that cold better now oh i'm sorry is there someone there with you Top 40, de Ra Band met een liedje, Clouds Across the Moon. Een liedje waarin een verbinding gehackt wordt. En 1985, 80. ja, prachtig, echt geweldig. De Ra Band schrijft je R.A.H. En het is de afkorting van Richard Anthony Hewson, Britse producer. Het was dus gewoon een studioformatie en volgens mij zijn vrouw die zong hier op het liedje. Prachtig, ja. Goed, we gaan nog even terug naar die top 40 en wel naar de tipparade. Blue skies smiling for you. The Music Museum. Dit is de tipparade. Uit de tipparade kwam nooit in de top 40 terecht. New Order. De band die voortkwam uit Joy Division. Na de zelfmoord van Arjen Curtis... gingen de drie mannen Bernard Sumner, Peter Hoek en Steve Morris... verder als New Order. Ja, het meest bekend is natuurlijk Blue Monday. Dat werd een grote hit in Nederland. Ook nummer 3 kwam het in de top 40. Het kwam alleen op die 12 inch uit. Het was de eerste 12 inch die hoog in de hitparade terecht kwam... En ze hadden er nog een paar andere singles, Thieves Like Us... en deze, The Perfect Kiss, The Kiss of Death. Goed, fijn om weer gehoord te hebben. Bijzondere muziek, jaren tachtig muziek, absoluut, absoluut. Kijk ook op www.hetmuziekmuseum.nl Muziekvrienden, dan nu die Amerikaanse pianist-singer-songwriter... die alsnog na 25 jaar in 1992 zijn middelbare schooldiploma krijgt. Het gaat hier om Billy Joel. In 1967 verlaat hij de middelbare school zonder diploma... Hij is gezakt omdat hij veelvuldig lessen Engels en de gymnastieklessen heeft verzuimd. De reden hiervoor was dat hij geld moest verdienen voor hem en zijn moeder, zodat ze genoeg te eten hadden. In 1992 schrijft Joel zich opnieuw in op Hicksville High School op Long Island in New York en levert de nodige stukken in. En na 25 jaar krijgt hij alsnog zijn diploma. Bij de speciale diploma-uitreiking zingt het jongenskoor van de school Summer Highland Falls, een liedje van Billy Joel uit 1976. die we draaien uit de langspulplaat van de week. Deze week het album van Heart, Dreamboat Annie uit 1976. En natuurlijk kennen we het nummer, want het kwam in de tijd ook op single uit. We draaiden de album ik weet niet of er een verschil in zat. Ik dacht het niet, maar goed, we deden het in ieder geval Magic Man. Dan nu dat verhaal over het wetsvoorstel... wat het meewerken aan uitzendingen van Nederlandse zeezenders strafbaar maakt... Op 28 juni 1973 stemmen 94 leden van de Tweede Kamer voor en 39 leden tegen de Anti-Veronica-wetten. De wetsontwerpen 11373 en 11374 zijn op 30 juni 1971 ingediend door het kabinet de Jong. De wetsvoorstellen zijn bedoeld om een einde te maken aan de uitzendingen van de Nederlandse zeezenders. Met één hamertik slaat de Kamervoorzitter Anne Vondeling de illusie van miljoenen zeezenderfans aan diggelen. Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal beginnen meteen aan het werven van leden voor een officiële erkende omroepvereniging. Op 31 augustus 1974 moet Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal... Radio Mi Amigo, Radio Caroline en Radio Atlantis hun uitzendingen staken. Alleen Radio Mi Amigo en Radio Caroline gaan door. Beide radiostations zenden uit vanaf de MV Mi Amigo... die vanuit Spanje wordt bevoorraad. Veronica verwerft een aspirant-status in het uh, publieke omroepbestel. Wordt uiteindelijk de grootste omroep van Nederland. Maar stapt vervolgens weer uit dat bestel. Goed. Nu gaan we terug naar juni 1973. Het geluid van Radio Veronica. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. nog milde Belinda's een pakje van 25 Belinda's, ze zijn Wilder King's Eyes milde Belinda's en ook in menthol milde Belinda's 1,55 Belinda Veronica 538 538 Veronica moet blijven, omdat ik dat wil in universeel formaat. Geschikt voor iedere auto. Verkrijgbaar tegen de prijs van 6,95 gulden bij Buggy Look in Haarlem. Stuur Giro of betaalcheck naar Sportscard Special Spiegelstraat 18 in Haarlem. Voor inlichtingen 023 31 22 69. Tijdens de Veronica-debatten in de Tweede Kamer is het woord aan de heer Van Dooren, minister van CRM. Ik heb mij ook helemaal niet uh, zo opgesteld dat ik, uh, voor wat uh, de inhoud van de programma's betreft, uh, zoals Veronica die brengt, bezwaren zou hebben. Maar waar ik uh, bezwaren tegen heb, dat is dat wij los van het gewone systeem uh, juist een bepaalde Veronica geheten, een aparte zendmachtiging zouden geven. Daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat Veronica er dus uh, niet zoveel van terecht brengt. Daar, uh, daar pieker ik niet over om dat zo te formuleren. Ik vind dat ze dikwijls een uh, bijzonder aardig en leuk en goed programma brengen. Ik zou alleen bezwaar hebben dat uh, als we geen commercieel systeem hebben, wij toch als een aparte groep bij bevoorrechting. Veronica een mogelijkheid zouden geven om uit te zenden. Van Mierlo, de voorzitter. De uitslag van de stemming is dat 94 leden zich voor het wetsontwerp hebben verklaard... en daartegen 39, zodat het is aangenomen.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 Cavalero, vorig jaar. Cavalero, vorige maand. <adaptaphouse> vorige week, kabalero. Gisteren, cabalero. gisteren. kabalero. Vandaag, kabalero. Cavalero, straks. Cavalero, morgen. Cavalero, overmorgen. Cavalero, volgende week, kabalero. Volgende maand, kabalero. Volgend jaar, over vijf. Cavalero, over, over tien. Cavalero, over vijf. Altijd. Veronica komt terug. Hoe dan ook.